Twee uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. TNS en spoorbeheerder ProRail hebben pas op vrijdagochtend de dienstregeling aan het winterweer aangepast. De bedrijven gingen op donderdag nog uit van 3 tot 5 centimeter sneeuw. En toen de volgende ochtend bleek dat de sneeuwverwachting werd bijgesteld naar 10 tot 15 centimeter, kon de dienstregeling alleen nog handmatig worden aangepast. Dat schrijft minister Schultz van Hagen aan de Tweede Kamer. Het aanpassen van de dienstregeling kostte daardoor veel tijd en dat had ook gevolgen voor de reisinformatie op bijvoorbeeld de website, schrijft Schultz.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 Twee steden in het noorden van Nigeria zijn opgeschrikt door bomaanslagen. In Kano ging een bom af bij een politiebureau... waarna een vuurgevecht ontstond tussen militanten en politieagenten. Een tweede aanval was in Maiduguri. Bij een markt waren vijf explosies en er ontstond brand. Of er slachtoffers zijn is nog niet duidelijk. De verantwoordelijkheid voor de aanvallen is nog niet opgeëist... maar waarschijnlijk zit de terreurgroep Boko Haram erachter. Bij een reeks aanvallen van die groep vielen vorige maand meer dan 180 doden. Boko Haram is uit op de val van de regering... en wil een streng islamitische staat vestigen in Nigeria. Er komt voorkomend weekend geen Overijsselse merentocht. Op veel plekken is het ijs nog niet dik genoeg. De 200 kilometer lange tocht start in Steenwijk en loopt door de kop van Overijssel. De schaatstocht is een alternatief voor de tocht.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Herbert Codé. Een hartelijk welkom bij Dit is de nacht 7 februari. En zijn nacht overigens met een prachtig maanlicht dat weerkaatst op de besneeuwde daken. Heeft u de mogelijkheid om even naar buiten te kijken, dan zou ik dat zeker aanraden. Komende nacht, komt hij er wel of komt hij er niet? Het hele land is weer in de ban van de tocht der tochten... en straks een gesprek met oude ijsmeester Piet Venema. Hij weet alles over de spanning rond een mogelijke Elfstedentocht. En hij reed de tocht zelf vier keer, was rijonhoofd... en had bij de laatste editie in 1997 de eindverantwoordelijkheid... over het Friese parcours van ruim 200 kilometer. Maar eerst het ijsjournaal van de dag die twee uur achter ons ligt. Het, dit is de Dag IJsjournaal. De kwaliteit van het ijs is fantastisch, alleen het is nog niet helemaal sterk genoeg. En morgen overdag dan uh, komt de temperatuur niet boven nul. We kunnen vandaag helaas geen uitspraak doen over een datum of over een kanspercentage, hoe ver het is. Nenswitser is niet te houden. Nou, er zijn er nog wel meer, maar... <laughs> dat betekent dat wij, en dat zeg ik ook maar vast hier, woensdagavond weer met Alarionhoven rond de tafel zitten. Radio 1, het ijs... Van alle kanten. De komende week, en dit is de dag. Iedere dag een ijsjournaal direct na het nieuws van half drie. En waar de ijspret is, daar is deze week verslaggever Matthijs Holtrop. Matthijs, waar ben jij vandaag? Het is een uitgestrekt wijd uitzicht in de buurt van Alfa aan de Rijn. Het schaatsen op een meer wat helemaal dicht zit, maar overal ligt sneeuw en een klein gedeelte, een pad van een meter of drie, is uh, schoongemaakt. Is het nou goed? Schaatshuis? Ja, dat is uitstekend. Ja. Er zitten wat scheurtjes in, maar het is lekker hard. En, uh, ah, perfect. U, u heeft een mooie muts op, sportkleding aan, prachtige schaatsen. U ziet eruit als een fanatieke schaatser. Ja, anders stond ik hier nou niet op een maandag natuurlijk. Ja, maar ik, ja, het is uh, heerlijk. Dus uh, als er reis is, dan schaats ik. Vrijgenomen van het werk? Ja. ja. De Langerhuisse plassen wordt worden druk bereden. En ook bij het dorp zelf aan de rand van de meren wordt er nog hard gewerkt op het ijs. Ik, ben, ik heb nu de gelegenheid om, uh, nu het in de ijs ligt, om de zudders te bereiken die dus hun onderhoud nodig hebben. Wat te bereiken zegt u? De zudders, dat is, dat is drijfgrond. Daar kan je wel op lopen, maar daar kan je niet op dansen. En dat zijn zutters die dus overgebleven zijn uit de vervelingsperiode. Ja, dus uh, nu het ijs ligt, nu kunnen we er goed bij. En kunnen we het onderhoud plegen wat we uh, soms niet kunnen uitvoeren... vanwege het feit dat het de zutters niet te bereiken zijn. Over de honderden meters ziet uw tuin er straks weer heel mooi uit. Ja, dat is de bedoeling. Dan kunnen we er allemaal weer van genieten. Dat is... Uh... Het IJsjournaal van de afgelopen maandag. De komende twee uur praten we dus over de winter van 2012. Zo meteen is het gesprek met een rajonhoofd, Piet Venema. Maar eerst een man met een toepasselijke achternaam. Hij heet Mark Winter. Zijn echte naam is Ad Kramer. Hij werkte later als producer van André van Duin. En hij schreef onder andere in 1976... waar blijft die ouderwetse winter?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 Die zo vaak op foto staat, met een ijslaag in de sloten en een dik pak sneeuw op straat. Ik mis de warme chocolade uit het kraampje op de baan. Is het met zo'n oude winter nu voor goed gedaan? In de schuur, daar staat vergeten een verroeste tarrislee. En mijn oude Friese schaatsen haal ik nooit meer naar beneden. In de kast ligt nog een ijsmuts, een uit grootvader zijn tijd. Want de echte goede ijspret zijn we nu al jaren kwijt. Met een ijslaag in de sloten en een dik pak sneeuw op straat. Mis de warme chocolade uit het kraampje op de baan. Is het met zo'n ouw retse winter nu voorgoed gedaan. Een sneeuwbui in december kwam er wekenlang vertieren. En de kou in hartje winter deed ons werkelijk geen zier. Wanneer gaan we weer eens schaatsen? Wanneer vriest het dat het kraakt? Zijn die echte fijne winters ook al uit de tijd geraakt? Waar blijft die ouderwetse winter die zo vaak op foto staat?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 Ja, dit is zo'n nummer wat je alleen eigenlijk in deze week kan draaien. Mark Winter, waar blijft die ouderwetse winter uit 1976? En uh, die vraag mogen we onder andere ook straks beantwoorden via de telefoon... of dit wel zo'n een ouderwetse winter is, of dat het eigenlijk helemaal niets voorstelt. Maar eerst een gesprek met de uh, oud-ijsmeester Piet Venema. Hij reed de tocht zelfs vier keer, was rijonhoofd. en had bij de laatste editie in 1997 de eindverantwoordelijkheid... over het uh, Friese parcours van ruim 200 kilometer. Een gesprek uit het Radio 1-programma Dit is de Dag met Elsbet Grutteke. Welkom, het Geert on. Piet Venema, voormalig ijsmeester van de Elfstedentocht. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Denkt u dat we dit gaan horen in de komende week? U hoort in elk geval iets uh, het, dat het doorgaat of dat het niet doorgaat. <laughs> ja, dat in ieder geval, ja. Piet Venema, voormalig ijsmeester van de vereniging de Friese steden. Ja, meneer Venema, de spanning loopt op in het hele land. Bent u ook al een beetje zenuwachtig? Nou, ik blijf vrij rustig. <laughs> ik heb het uh, de laatste weken aan zien komen. En het, het is wel een schitterende winter. En, maar ik moet eerst even aanwachten hoe zich het verder... dat ze het sneeuw wat van het ijs krijgen. En hoe het verder verloopt met de winter. Ja. Maar ik zit natuurlijk wel, ik, ik, ik leef ontzettend mee omdat je dat altijd meegemaakt hebt. Ja, want hoe, heeft u vanochtend via de televisie de, de persconferentie gevolgd? Ja, dat was mijn, uh, de enige mogelijkheid om dat nu uh, via de pers te horen. Ik bedoel, vroeger was ik er altijd bij en nu dat is het de eerste keer dat ik er niet meer bij ben. Dus uh, ik zat er vanmorgen voor om te kijken. Ja. ja en toen belden jullie. <laughs> en toen, denk, toen moest ik er even bij weg. En dat. Maar dat klopt allemaal. Ja, goed. Maar ik hoor in uw stem dat u er liever bij was geweest, hè? Ik was er liever bij geweest, maar nee, ik heb afscheid genomen. dus een paar jaar geleden. En dus, uh, dus het, is nu, het is nu aan mijn opvolger, uh, ijsmeester Jan Oosterbrug, om dit nu zo goed mogelijk te doen. Ik heb het toen tot en met meegemaakt. En nu is het voor de volgende. Volgende generatie. Laten we even luisteren naar een stukje van de persconferentie van vanochtend. Wiebe Wieling. We kunnen vandaag helaas geen uitspraak doen over een datum of over een kanspercentage, hoe ver het is. Ik kan u verzekeren dat we met z'n allen keihard werken om die route te optimaliseren. We zullen er alles aan doen wat in ons vermogen ligt om de problemen die er zijn op te lossen, zodat we verder kunnen gaan. Ja, met name in Zuid-Friesland is het ijs nog dun, zei Wieling, en de natuur moet zijn werk doen, zei hij ook. Maar wat kunnen mensen nu, nu doen, meneer Velema? De mensen die kunnen, nee de natuur moet het inderdaad doen, maar wat kunnen de mensen doen? De, voor zo mogelijk nu tussen de dorpen en in de dorpen, dat gebeurt vaak de baan handmatig schoonmaken en daarna eh, proberen dus machinaal met licht en met voertuigen, maar het moet eerst wel vertrouwd zijn. En door die sneeuw en door de vele wakvorming die geweest is in het zuiden, wat Jan Oosterbrug vanmorgen ook al verteld heeft, is het erg moeilijk om nu een goede baan door te krijgen. Ja. Maar vandaag zijn ze alles aan het verkennen en zien wat veilig is en dan proberen ze het verder. Dat hebben we toen in 95, 96 en 97 ook gedaan. Ja, want even voor de duidelijkheid, in 97 is die doorgegaan. In 95 en 96 moest u besluiten om dat toch niet te doen, hè? ondanks alle voorbereidingen. Ja, helaas was dat zo. Toen hebben we drie keer gedacht, drie periodes in de winter, dat hij door zou kunnen gaan. Steeds, dat is net zo, het was mooi winter. Maar dan kwam er weer sneeuw en dan kwam er harde wind. En dan viel we gewoon weer in een dip en dan ging het weer helemaal terug. De tweede keer nog een keer, precies zo. En de derde keer, toen dachten we nu gaat het door. Maar toen waren er toch... In de loop van de zaterdag, zondag. Twee rayonhoven die het niet meer vertrouwden. En toen hebben we het af moeten lassen. Ja. En, uh, dat was verschrikkelijk jammer. Iedereen had er toen op gerekend. Hm. En u ook? Ja, uiteraard. <laughs> ja. Ik bedoel, maar het is het leuke van zo'n elf stedentocht. Je bent met zoveel duizenden vrijwilligers. Maar die 22 rayonhoven en het bestuur die nemen uiteindelijk de beslissing. Het is niet zo, het was zeer democratisch wat het gedaan. En uh, die twee rayonhoofden toen, die durven het niet meer aan. En toen hebben we het moeten besluiten. Maar iedereen had er toen op dat moment op gerekend. Ja. Even nog over wat je dan kan doen als mens. We zeiden al, de natuur moet het doen. Nu zijn we maar dat kunnen handmatig vegen. Als er nou bijvoorbeeld in, in, in een mooi stuk ijs toch een hinderlijk wak zit. Wat kun je dan doen? Nou, wanneer het om enige wakken zit, dan... Kan je dat wel... Uh, nou, we willen er eigenlijk niet meer over praten. Transplantaties, dat was dus dan ergens wanneer in de buurt een stuk ijs is. En dan ga je met de brandweer, ga je met kettingzagen. zagen en prachtig, prachtige stukken erin zagen. Dus, dus stukken van een meter bij een meter maken. Mm -hmm. En die ga je er daarna als een legpuzzel in plaatsen. Ja. En, dan, wanneer het dan, en die leg je er mooi in. En wanneer het dan nachts vriest... Behoorlijk vriest. En dan kun je er de volgende ochtend overheen. Dat hebben we toen in 1995, 1996 ook gedaan. Nou ja, was u daar ook bij betrokken? Maar, toen? Daar was ik bij betrokken. Ja, stond u hoor. zelf te zagen of stond u ernaast? Nee, ik liet zagen. Nee, <lacht> <lacht> ik liet zagen. Want ik had het druk genoeg toen. Ik moest, want je bent uiteindelijk als ijsmeester verantwoordelijk voor de hele route. He, dus die rayonhoofden die geven elke dag aan jezelf door. Waar, uh, wat, hoe het ijs is. En... Ik probeer dan, de, de ijsmeester probeert te regelen, dat, er, uh, dat het overal veilig wordt. Ja, maar hoe moet ik me dat voorstellen, zo'n dag van zo'n ijsmeester? Beschrijft u dat eens heel vlak voor zo'n tocht? Wat gebeurt er dan zo'n hele dag? En nou, voor zover je s'nachts dan geslapen hebt, dan sta je s morgens op. Maar iedereen, ik had toen mijn werk nog, ik ben nu gemensioneerd, maar toen had ik mijn werk, ik moest... Eerst de, dus, maar je hebt de temperatuur heb je in je hoofd, je hoort naar de cannabis, je hoort niet naar Piet Paulusma en alle weerberichten die ga je dus na en dan ga je naar het kantoor en dan ga je bellen of je laat je bellen door alle rayonhoofden. Dat wordt genoteerd mm -hmm. en dan ga je dus uh, kijken, nou zou het gunstig zijn om de rayonhoofden en dat hebben ze dus gisteravond gedaan, vanavond bij elkaar te roepen. Dus oh. u moet zich voorstellen, dus het bestuur besluit, niet direct die rayonhouden bij elkaar, want dan wordt heel Nederland overstuur. Dus, uh Wanneer de Rionhoven bij elkaar komen, dan gaat Nederland denken, nou, nu gaat het ja. gebeuren. Nou, dat is nu ook zo, hè? Dat is nu ook zo, maar dat was toen de vorige keer, toen ik dus, uh, en toen had ik op een gegeven moment, dan denkt iedereen dat je geheime vergaderingen hebt. En, uh, was dat niet ja, zo dan? Je wordt, je wordt helemaal geleefd. <laughs> Ja, maar, en ze staan s'nachts, s s'morgens vroeg en s'nachts voor de deur. Want dan denken ze, uh, uh, dat was, Kroes uh, was toen voorzitter. Nou, Kroes is niet thuis, Piet Venema is niet thuis. Maar zullen ze toch die geheime <laughs> vergadering hebben? Maar die waren er niet, zegt u? Uh, wij hebben nooit gezegd, die waren er uiteraard wel. Oh toch maar, wel? Ja, kijk, dus ja. we hadden toch gelijk. Ja, ja ze ja. hadden wel gelijk. Maar, <laughs> en het is ook wel zo, wanneer ik dan uh, s'nachts... Benaderd werd, als morgens vroeg stonden ze hier om zes uur voor de deur, dat dan er wel uh, media geweest zijn die dat later, dan, de volgende, dan een paar dagen later, met een dik bos bloemen kwamen. Nou, oh ja. dat was dan leuk. Oké, okay, dus het maakt het wel weer goed achteraf. Dat ja. Ja, uh, de, ik krijg, ik krijg het ook een beetje de indruk dat ze in Friesland denken: ja, al oh, dat enthousiasme in de rest van het land, we doen een beetje rustig aan en we temperen de boel een beetje. Was dat ook uw taak? Dat was ook mijn taak, ja. Ik heb altijd geprobeerd het te temperen. En dat zit in het hele bestuur. Want eh, het was natuurlijk te gek. Vanwoorden, vorige week, zondag... toen het nog helemaal geen ijs lag. Toen het nog moest beginnen te vriezen. Toen begon men al. En dan zegt men... Ja, uit Holland. Ja, dus dus het, ik heb Friesland en Holland. En, en dat is dan de rest van Nederland. Dus ik zeg, nou, het begint weer. En maar... De Fries, de, en ook de Friese kranten die proberen het eerst echt wel wat te temperen. Mm. En het bestuur zelf probeert het heel erg te temperen. Mm. Hey, hoe verklaart u dat? dat? Dat ongelofelijke enthousiasme uit de rest van het land? Ja, het, het schaatsen is natuurlijk toch zeer populair, vooral in de winter. En dan heb je vooral het hele mooie weer erbij. En dat is, ja... Iedereen denkt, het is een geweldig evenement, waar zoveel aan meedoen en waar zoveel van kunnen genieten. Dus ja, en het is zo langzamerhand is het opgevoerd. Ja, het toen, is het eh, prachtig, dat is ja. natuurlijk de laatste jaren veel erger geworden. Ja, Ton Kruisbergen? Nou, ik heb vroeger uh, op een bootje gewoond, uh, op de Morra lag ik toen. En uh, dat was ook in 1995-1996. Uh, dus op een gegeven moment was de morgen en de vloeisting... die waren helemaal dichtgevroren, hè? Nou, dus kon ik kon gewoon mijn schaatsen onderbinden in mijn bootje... en zo op het ijs, en dan heb je de hele wereld voor je. Nou, dat was een ervaring. Dat is zo mooi, dat kun je gewoon niet beschrijven. Ik gaat er helemaal blij van kijken. Ja, nee, in 1997, meneer Venema, hoe kon u hem aankondigen? Laten we daar even naar luisteren. Welkom op uh, deze geerkomsten... Uh, ik denk dat wij, wat dat een belang is... Uh, Sagaal mogen eerst aan het werk neematen, wat het, uh, het is onbelangrijk. Piet, ik stel voor, dat staat het woord neemt. Goed, ik zal de, proberen de ijsdiktes en de knelpunten bij elkaar te krijgen. Snits is dus op dit moment nog een uh, knelpunt. Ja, meneer Venema, toen was Snits nog een knelpunt, maar het ging uiteindelijk wel gebeuren. Was dat de mooiste dag van uw leven? De mooiste dag van mijn leven. De, nou, ik heb een hele hoop mooie dagen gehad hoor. En ik heb nog altijd hele mooie dagen. Dus dat is verder geen punt. Maar het was wel een hele mooie dag. Toen wij besloten hadden dat hij dan door kon gaan. Ondanks dat Sneek niet helemaal goed was. Maar wij hebben toch uh, besloten... We hadden de, het de stempelplaats die we dus op alle plaatsen in de... hadden we verplaatst. Dus we zeiden, wanneer het eventueel niet kan door Sneek... dan kunnen ze... Oh nee, ze moeten daar stempelen. En we proberen iedereen door Sneek te krijgen. Gaat iedereen niet door Sneek? Toen hadden wij 35 bussen van de Arriva hadden we gehuurd. En die stonden klaar om eventueel alles door Sneek te brengen. Maar het was dus zo dat... Ik stond s morgens vroeg in Sneek... De Rionhoven waren natuurlijk ontzettend actief geweest. We hadden alles klaargemaakt. En toen het dan zover was. En om twaalf uur, dat is heel laat hoor. was iedereen door sneek. En toen was voor mij eigenlijk de geslaagd. Ja, want er was ook niemand doorheen gezakt. Want dat is natuurlijk ook van belang. Het lijkt me nee, wel. He, een nee, enorme verantwoordelijkheid ook. Hè? Ja, die neem je natuurlijk op een gegeven moment. Maar dat is natuurlijk het. het de kwestie van het bestuur je neemt een enorme verantwoordelijkheid... voor al die duizenden mensen. En die mensen die naast de rijders op het ijs komen. En uh, dat is hartstikke goed afgelopen. En het was een prachtige dag. En u was blij toen het voorbij was, denk ik. Uh, <laughs> nou ja, dat die dag geslaagd was. Ja, dat, dat was daarmee mooi. zeg je, nou, wat, wat het volgende. Nou, ja. nu heeft het weer een hele tijd geduurd ja. voordat we weer, weer zo ver zijn. Die 15 centimeter, waar het nu steeds over gaat, is dat ook vanwege de veiligheid? Dat je zegt, van, nou, dan weten we in ieder geval zeker dat al die mensen, dat, dat, dat ijs ook al die mensen kan dragen? Uh, ja, we houden dus 15 tot 16 centimeter aan. Dus, en uh, sommige plaatsen moeten het dus nog wel eens wat sterker zijn. Maar, uh, kijk, op de stempelplaatsen, daar komt iedereen bij elkaar. En je moet zich voorstellen dat wanneer je een tocht hebt. en die rijders, die rijden allemaal in dezelfde cadans achter elkaar. Dus uh, ze zetten bij allemaal met het rechterbeen tegelijk af. Dus in die, zo moet je het ongeveer zien. Oh, en oh. Dus je krijgt een beweging in het ijs. En er komen zoveel mensen bij elkaar. Dus we zeggen op een gegeven moment. daarvoor moet het ijs zo sterk mogelijk zijn. Ja, duidelijk. Denkt u dat u er komt, meneer Vedema? Dat wil ik helemaal geen uitspraak. Dat ah. is nu aan het nieuwe bestuur. En ik heb ooit gezegd dat het nog vier dagen vries Dan zou hij komen. Nou, toen heb ik geweten wat er toen in de krant stond. Dat ah. doe ik nooit weer. Ah. Mij komt ik, ik, weet niet, ik weet niet dat hij komt. Maar ja. we zeggen wel, hij komt elke dag een dag dichterbij. Ben, bent u optimistisch? Ook zo'n vraag. Ja. <laughs> ja, ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het geweldig mooi weer. Ja. En ik ga vanmiddag ook nog wat proberen. En als u uh, er komt, nou, gaat u hem dan zelf rijden? Ik heb... Uh, nou, ik ben eigenlijk... Uh, nou, nee, dat wil ik ook niet zeggen. Ik, ik heb... Er, dus ik... Dat hangt er vanaf. Ik heb, ik heb wel een startkaart. U heeft wel een startkaart. En u heeft hem ook al vier keer gereden. En ook die vreselijke van 63. Ja, u, u bent behoorlijk op de hoogte. Ja, natuurlijk. Goed voorbereid. He? Nou, ja. we gaan het met u afwachten, meneer Venema. Hartelijk dank ja. voor het gesprek. En uh, wie weet spreken we u nog in de komende dagen. Dank u wel. Bij, nou, maar dan moet u eigenlijk bij mij even opvolgen zijn, hoor. Okay. Goed. Ik kan het nu verder geen nieuws meer vertellen. Goed. Dank u wel, meneer Venema. Dag. Een Leuk inkijkje in het leven van de oud-ijsmeester en rajonhoofd Piet Venema. Hij was in gesprek in het programma Dit uh, is de Dag met Elsbeth Grutteke. En uh, tijdens dit gesprek belden er al aardig wat mensen. En dat is altijd leuk als het zeker over een onderwerp gaat... Uh, waar uh, op dit moment best wel veel mensen in Nederland uh, wat over te zeggen hebben... en wat over willen zeggen. En komende twee uur is er ook uiteraard ruim de gelegenheid voor... om te bellen via 0800 1121. En ik begin met uh, Piet. Goedenacht. Goedenavond. Nou, ja. ik zal mijn naamgenoot even helpen. Waarmee? Nou, om een advies te geven. En het, en het advies van jou is Piet? Niet. Want? Want? Drie redenen. Ten eerste, het weer slaat zonder grond. Dat is nou wel zeker. Uh, reden twee is... Uh, en dan moet ik even een voorbeeldje geven... Amsterdam kan de veiligheid niet meer garanderen met Koninginnedag onder Radio 538 hun feestje niet kan houden. Nou, dan zal het zeker bij de toch ook niet lukken. Jij denkt dat die 2 miljoen mensen naar Friesland toe, dat dat allemaal dat die niet uh, daar kunnen staan langs de, nou, de wateren? Nee, het worden misschien wel 3 of 4 miljoen mensen. En als je ziet dat Nederland daar moeite heeft om, om de treinen lopen een beetje uh, op gang te houden, hoe wil je dan van Zwolle uit naar Leeuwarden, een continu dienst uh, daar leveren. Ja, ja. En reden drie? Hm? En reden drie? Um, ja, dat was eigenlijk reden drie is, uh, hoe heet dat, een verkeersinfarct. Ja, gewoon te druk, het kan, het kan het allemaal niet aan. Veel te druk en je zult toch de veiligheid, en van de schaatsers vooral... maar ook van de toeschouwers, stel dat ergens in een dorp... Iemand die helemaal niet aan de steden toch meedoet, een harteval krijgt en uh, hulpdiensten kunnen niet komen omdat, omdat het wordt opgehouden wordt door het publiek of wat dan ook. Het, het, het, het is gewoon niet meer te doen. Ja. Nou, u noemt al een aantal redenen waarvan ik zeg, nou, hè, dat, dat, dat, zou, uh, dat zou inderdaad een, een stuikelpunt kunnen zijn. Maar wat betreft de de temperatuur, u zegt dat het natuurlijk zondag uh, het weer omslaat. Ja, nou, misschien, het kan het, om. misschien kan het nog wel de komende nachten genoeg aanvriezen in het zuidelijke puntje van Friesland. Nou, dat, dat, dat, dat verwacht ik niet zo. Maar uh, kijk, het, het kan ook een voordeel zijn dat het zondag. En, en het is maar even de vraag wanneer de vorst weer terugkomt. Want je hebt ook in strenge winter zelfs dat er een uh, pauze is. Uh, bijvoorbeeld in 85 was dat ook. Want er werd op 20 januari toen er ook dooi voor de deur. Er werd 11 uh, steden toch ook afgelast. Want die kon zo gehouden worden. Mm -hmm. Maar toen werd het op 21 februari alsnog houden, omdat je een nieuwe vorstperiode kreeg. Ja. Oké, okay, de tijd is kort, omdat je uh, dicht tegen 1 maart zit. Maar ja, wat die kan, dat kan nog steeds. En uh, zolang het hoge drukgebied daar bij Rusland nog steeds uh, blijft liggen... Uh, is er een mogelijkheid dat de vorst in die week waar we terugkomen... en het zou gunstig zijn voor het ijs, want dan gaat de sneeuw eigenlijk weg. Ja. Ben je zelf een schaatser, Piet? Ik kan het helaas niet, maar uh, schaatsen en wielrennen zijn wel mijn uh, hoofdmotor. Ja, ja. Maar heb je het ook nooit geleerd vroeger? Op school of zo? Met uh, de klas uit ijs op? Um, ik heb helaas motorische problemen, dus dat moet ik het niet doen. Hm. Vind je dat jammer dat, dat je beperkt wordt om, uh, om uh, te kunnen schaatsen? Want je bent toch een liefhebber? Nou ja, ik, ik ben ook liefhebber van wielrennen, dus ik heb gisteren ook mijn hart kunnen ophalen. Maar ja, om andere redenen. Maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar in ieder geval, uh, kijk, voor mij is de Tour de France een even groot evenement als zelfs steden toch. Dus uh, ik bedoel, ik kom weer aan met trekken. Nes woensdag krijgen we weer uh, NK-dingen. En ik zal de dames en de heren gewoon heel goed volgen. Ik ben blij dat de dames ook een keer op tv komen. Want, want die, die, die komen er altijd bekaaid vanaf. Ja, ja. Maar ik, ik ben wel groot liefhebber wat dat betreft. Ja, en wat ja, trek jou er nou, nou, zo in nou, aan dan, Piet? Is dat het, het, het element, het sportelement, het winnen. Nou, de, de elementen bijvoorbeeld, uh, als je over wielrennen hebt, ze moeten zware bergetappen uh, moeten doen, dan heb ik liever vijf krols dan vier. Ja. Dus het en, gaat mij ook om het heroïsche. En, en, en bij schaatsen, wat is het dan voor jou? Nou ja, mm -hmm. ik, ik, ik bedoel, als je dan bijvoorbeeld ziet, uh, die laatste tocht in 97, dat ze met min 10 graden uit uh, Leeuwen vertrekken, dat betekent dat je al met een element zit van, ja jongens, het is beren en beren koud. Ja. En ik ben al een verschrikkelijke winterliefhebber, want de zomer moet ik helemaal niks hebben. Helemaal niks. Nee. Ja, ja, ja. Ik ben 25 graden voorstel, liever 30 graden in de plus. Dus, dus dit zijn echt weken waarvan jij geniet? Jij gaat er ook echt op uit? Ik ben een keer lekker op uit geweest. Lekker, ja. de, lekker een Labrador meegenomen. En die vonden het ook prachtig in de sneeuw. Heerlijk. Ja, ja. En, en maak je dan ook foto's? Nee, nee, nee. Ik kan vast? het helaas door een beperking die ik heb, maar uh, ik onthoud het wel. En uh, hoe heet dat? Ik vind het echt prachtig. Zaterdag ook kom ik even buiten. Het vriest 16 graden. Nou, dan geniet ik. Maar als het 16 graden vriest, dan kom je neem mekaar aan in de nachtelijke uren buiten. Nee, wat, wat zaterdagochtend. Het ja, was vroeg. zo koud ja. nog. Ja. Vanwege die mijn 23 in, nou, 22, 9 in uh, Maartmessen. Dus ja, daar geniet ik echt van. Ja. Nou, gaat het ook zeker doen. Ook al gaat het door of gaat het niet door, als ik het zo hoor. Wat je ook ziet op de, op de televisie met een sportelement, dat is voor jou al een, een mooi iets. Nou ja, in, in zoverre wel. Het zou wel jammer zijn, maar ja, je, je moet natuurlijk geen overboden risico's nemen. Kijk, en, en wat die dingen gisteren op, op twee, hoe heet dat, op, Nederland twee uh, uur, Van dat ze in principe ook op zondag willen rijden. Nou, dat vind ik heel slecht, want... Je hebt principes en, en godsdienstvrijheid is ook een principe. Ja. Dus ik vind het heel slecht dat het ook op zondag eventueel gehouden zou moeten worden. Maar dat maakt niet uit, want zondag valt erdoor in. En waarschijnlijk de eerste in het noorden. Hm. Jij dus, uh, vindt het jammer dat het even overboord gegooid wordt om het toch door te laten gaan? Nou ja, misschien kan het ook gunstig zijn. Want als het in diezelfde week weer gaat zo gaan vriezen. betekent dat je van de sneeuw in ieder geval af bent. Ja. Maar is het, is het, vind je het jammer dat het principe dan even overboord gegooid. omdat je er zelf. Uh, heb je zelf ook wat met geloof? Of zeg je van. Ik heb dus helemaal niks met geloof. Maar ik, ik kan me goed indenken dat mensen die dat wel hebben. zich daar geweldig aan storen. Ja. Ja. We, gaan het, uh, we gaan het afwachten, Piet, wat er gaat gebeuren. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het bellen. Oké. Okay. En een goede nacht nog. Oké. Okay. Ga ik naar uh, Marcelo? Goede nacht. Ja, goeienacht. Uh, ik wou uh, ook iets zeggen over de Elfstedentocht. Ja, ook... ik, hou heel veel van ik hou heel veel van schaatsen. Ja, ik kon, en, ik kon uh, nog heel even, Marcelo, aan je vragen... Uh, de, de redenen die de vorige beller opnoemde op het doorgaan van een tocht. Kan je daarin vinden of zeg je, nou, absoluut niet. Logistiek... Nou, ik wilde even reageren op uw programma over de Elfstedentocht. Ik heb iets heel leuks meegemaakt uh, een aantal jaren geleden... toen er ook een uh, uh, Elfstedentocht aankwam. Geloof ik op 85. En toen... Uh, um, uh, mag ik daar iets over vertellen? Dat ging, er was een repeti uh, repetitie van de tocht vroeger. Dat was de Elfmerentocht. Yeah. En daar uh, heb ik mij toen voor uh, ingeschreven. En toen... Uh... Uh, heb ik ook geprobeerd om een kaartje te bemachten voor de Elsteden toch, maar dat kon niet, want je, ik had begrepen dat je, je moest lid zijn van de Vereniging van de Friese Elsteden. Ja, ja. En als je niet lid was van de, vier, vrienden van de Vereniging van de Friese Elsteden, dan kon je geen uh, startbewijs bemachten. Oh, want het is volgens mij zelf zo dat, dat, dat als je een startbewijs wil krijgen, dat je dan door twee leden van de club eigenlijk die moeten zeggen van jij mag meedoen. Je moet worden, ja. ja, ja. Maar dat is dus dat kon niet. En toen heb ik een brief aan de koning ingeschreven dat ik dat onrechtvaardig vond en aan de regering dat ik ook vond dat ze een uitzondering moest maken voor enthousiaste mensen de en uh, Maar toen, toen heb ik een antwoord gehad dat uh, dat uh, geen president geschept hoe zich dat, uh, kon worden en dat. Um, uh, voor één persoon ook niet een uitzondering gemaakt uh, kon worden omdat het geen staatsbelang betrof. Ja. Maar toen heb ik me gemeld in sneek. En toen ben ik daar nacht ervoor al geweest. En toen heb ik de helft van de, of meerdere tochten, uitgereden. Ik heb een uh, staatstafel daarvoor gehaald. Maar wacht even, maar... je bent ben, ben midden in de nacht ben je gaan schaatsen, Marcelo? Nee, nou, je moest nog vijf uur je melden in Sneek bij het startpunt ja. en toen heb ik uh, een uh, parochie gebeld, en, want ik was rooms katholiek geworden en heb ik gevraagd of ik daar mocht slapen, anders kwam het natuurlijk nooit op tijd ah, okay. en toen was okay. ik daar op tijd en toen was het uh, was een verschrikkelijk lang uh, gedeelte, het was al besloten en dan moest je toch uh, echt wel schaats, schaats, schaats. en terug kon je niet meer, nou Friesland is ontzettend groot, en uh, toen is nog iets gebeurd. Toen was ik op de tocht echt oververmoeid geraakt. En toen moest ik nog zeker de, uh, 25 kilometer doorschaatsen om bij het stadje te komen. En toen ben ik een, een club jongeren tegengekomen. En die hebben mij een beetje op sleeptouw genomen. Ja, en dat ja. vond ik wel heel aardig. Ja. Maar, dat waarom wilde je dat per, per se doen? Je wilde en toch een deel meemaken van die, van, die, van die route van de Elfstedentocht? Ja, want ik wilde toch, uh, een, die Elfmerentocht tocht, dat is een soort uh, toef. Dat is een soort generale voor de Elfstedentocht. Dat gaat van sneek naar sneek. En dan sneek, ik weet alle stadjes niet, maar dan kom je in sneek terug. Dan bol, zwart en weer sneek. En toen wilde ik toch nog wel een, een deel uitschaten. Nou, toen ik dus oh, wel veertig, uh, misschien wel... wel um, zei 40 kilometer geschaatst had. Toen, en toen kon ik dus niet meer. Ja. maar toen kwam ik in de donker een, een club tegen uit Amsterdam, van een ijsclub. en die vonden het wel zielig voor mij. en die hebben mij toen een stuk op sleeppaal genomen. en toen kon ik weer naam, toch wel weer zelf voor een deel schaatsen. En toen was er een meneer in het café... en die had ook aan een soort proeftocht meegedaan... en die gaf mij een medaille heel spontaan. Die heb ik nog. Zo'n dus kruisje heb nou, jij ja, Elfst in je bezit. Nou, niet een kruisje. nee. Die man had een keer een medaille gekregen... een paar dagen ervoor van een andere tocht. En die zei, nou, het stond wel voor iemand die niet zoveel gaat... toch wel de prestatie dat hij dan... Een, een kwart of de helft ongeveer ja. van die tocht gereden. En die gaf die medaille van hem, die gaf die aan mij. Precies, dat zijn Ik Leeuwarden genomen en weer naar huis. Maar ik was echt helemaal kapot, ja. zeg maar. Ja. En, maar, maar. Maar Marcelo, ik, als, ik, als, ik, als ik het zo hoor, dan, dan vind je schaats heel erg leuk. Dan, dan, dan geniet jij ervan. Ik ben maar amateur, maar Be ja. ik bedoel. Uh, want, ja, vroeger, wat, wat, wat ik dan afvraag, ben, ben je ook aan het oefenen nu dan? Afgelopen jaar ga je dan gewoon naar een overdekte baan toe en ga je daar ook... Nee, nee ik, als, uh, ik ga wel naar de ijsbaan. Maar als er een, een, een, een, een natuurijs is, dan probeer ik op natuurijs te schaatsen. Maar het, is zo, het zit ook wel een beetje in de familie, want de meeste mensen die uh, van mijn familie schaatsen dan wel. En uh, veel van, van de familie komt uit Friesland van oorsprong, dus dat zit ook wel een beetje in het bloed. En ik als als dat elke dag op de radio en tv komt, nou dan leef ik altijd ook helemaal mee. En ik weet ook zeker dat het dit jaar doorgaat, ja. want de weergoden. Um, die zijn heel gunstig. En ik, ik, ik weet zeker dat ze we nog wel een weekje bij vriesgen hoor. Ja. Ik vind het de, de, de Friesland in ieder geval gun ik het Friesland. dat ze er toch weer krijgen. Ja, maar als ik, als ik het zo een beetje hoor, Marcelo. Je, je begon natuurlijk je, je verhaal toen je inbelde dat je graag wilde meedoen. Dat kon natuurlijk niet omdat je natuurlijk ingelopen moet worden. Je, je moet daar een bepaald startsbewijs... Dat kan nu ook niet lukken. Nee, nee, nee precies. Ook niet lukken. Maar als ik het zo hoor, dan ik wil niet zeg maar heel... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik wil niet heel negatief richting jou zijn... maar als ik kijk naar het sportieve element... dan heb ik eh, vandaag heb ik een beetje ingelezen in hoe dat dan gaat... maar dat ze bij de Elfstedentocht echt mensen die moeten meedoen... die ook echt die tocht kunnen uitrijden en niet mensen er is die naar nou... 200 kilometer, ja en ik Precies. weet niet of het op mijn leeftijd nog kan want toen was ik natuurlijk een stuk jonger dat is 25 jaar geleden en ik ben nu bijna 60 dus het is natuurlijk uh, niet zeker of je dat dan wel uit kan nee. rijden als je geen ervaring hebt nee, ja. dat klopt wel ja. maar is het dan niet goed Precies. dat dat element er juist is in die tocht dat het, dat je dus echt ingelood moet worden Juist om die reden dat de mensen kunnen inschatten... nou, jij gaat het halen, dat weet ik zeker, jij traint... Ik nou, heb je... je hebt ook overmoedige mensen die denken van... want ik wil nog een iets anders zeggen over overmoedig gesproken. Ik ken iemand in Ladystad, Nou, en als, ik dan, als het dan zomers is, spreek ik met diegene af dat ik daar naartoe ga... en dan, uh, dan ga ik altijd op de fiets heen en weer... Ja. En ik woon in het midden van het land. En dat is ongeveer 75 kilometer fietsen. En de volgende dag 75 kilometer terug. En dan op een gewone fiets. Dus ik bedoel, ik kom ook nooit iemand tegen op de fiets. Op de meeste mensen gaan met de auto en met de trein. Maar dat is een soort uitdaging. En dan ga ik s morgens om acht en half acht weg. En ik ben er om 6 uur. En de volgende dag fiets ik weer terug. Ja. Ja. Dus dwars door de polder. Maar ik bedoel, uh, ja, sommige mensen... Uh, uh, zijn is, maar dat ben ik helemaal niet. Het is meer gewoon, uh, ik ben ook niet een echte sporter... maar ik vind wel dat, uh, dat mensen soms een uitdaging aan moeten kunnen. Precies. En, en wat, wat is dan in, in het schaatsen voor jou de uitdaging? Wat trek je er zo in dat je altijd zo graag... Toch nou, ik, denk, ik denk wel dat schaatsen, dat is ook iets typisch Hollands. Hè? Uh, schaatsen hoort bij het oud-Hollandse beeld... En dat is zo fantastisch van de Nederlanders, dat dan een samenhorigheid komt die uh, er anders nooit is. Ja, dat... En dat boeit me heel erg. Ja. En dat denk ik ook, dat de, wat de mensen veranderen dan ook, zijn de problemen even vergeten. En dan wordt Nederland eigenlijk één familie. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Ja. Nou, laten we, als ik het zo hoor dan, dan, dan, dan zei je al in het gesprek, jij gaat ervan uit dat het doorgaat. Dus dan is dat samenhorigheidsgevoel voor jou, dat is al gewoon een reden dat het doorgaat, is het voor jou gewoon niet? Ja, dat is een feest. En ik, ja. ik ja. zie dan ook als mensen gewoon gaan schaatsen en je komt van je vijf en mensen doen aardig. En, en, en ja, dan. Ik, maar ik denk, als ik het zelf niet uh, kan schaatsen... ik probeer eens een keer uh, aan te melden voor een dochter, zoals dat veilig is. En anders ga ik naar Friesland, hoor. Dan ga ik de mensen toejuichen. Dan ga je ze toejuichen. Ja. Nou, ik zou zeggen, als ja. het zover is, Marcelo, uh, ga dat zeker doen en geniet ervan. En ik wil je bedanken voor uh, je telefoontje. Oké. Okay. En een prettige nacht nog. En uh, u kunt meepraten over de winter van 2012. Is het voor u genieten of is het gruwelen? Bel 0800 112. Dat is 0800 1121. Home again. Home again. One day i, I feel home again. Home again. Home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 On. so I'll close my eyes and look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know our past will force again, smile again, smile So I close my eyes on the and look behind, moving on, moving on. So I close my eyes and the tears. Wrong again, wrong again, wrong again One day I know I feel strong I close my eyes. I'll look behind I'm moving on. I'm moving on. So I close my eyes. I'll look behind I'm moving on. Michael Kiwanuka. In Dit is de Nacht op Radio 1 met Home Again. Maar we praten over de winter van 2012. Is het genieten of is het gruwelen? Een telefoon heb ik, Janni. nacht. Ja. Uh, voor mij is het heel mooi. Het is voor jou genieten? Ja. Waarom? Dat is heel mooi. Ja. Ja, ik, uh, ik heb het vroeger altijd gedaan. Ja, nu niet meer hoor. Ik heb je... zo cijfers gegeven. Had. Ja, dus je bent er gewoon mee gestopt op een gegeven moment. Wat zegt u? Je bent er mee gestopt op een gegeven moment. Niet goed. U bent ermee gestopt op een gegeven moment. Ja, dat moest ik wel. Want, uh, ja, je bent omdat zoveel jaren er tussendoor zitten. Daardoor. Uh, nou ja, dan willen we dat plaats niet meer. Nee. En. en, en ja? ja, zegt u maar. Maar ook, uh, ik vond het altijd zo, vroeger ook zo mooi. Van met die bulten sneeuw. En dat is ook nooit meer zo geweest. Je bedoelt dan de, de bulten sneeuw op het ijs of uh, op land? Nee, langs de ja, wegen? ook, maar ook op uh, gewoon op het land en zo. En dat waren dan de bulten sneeuw die door de wind uh, gevormd waren, of dat er gewoon zoveel sneeuw gevallen was, bedoelt u? Ja, dat is zoveel. Ja, tot, je zat op potje middel <laughs> erin, in uh, in de sneeuw. Wanneer heeft u dat meegemaakt? Wat zegt u? Wanneer heeft u dat meegemaakt? Nou, toen ik uh, in de twintig was. Ja. Nou, ik ben al 60, dus er zit 40 jaar tussen. Ja, ja. Dus dan ben ik dan stijf, hè? <laughs> of niet aan. Nou ja, het, het is net hoe u het zelf uh, uh, noemt. Uh, er zijn volgens mij ook mensen nog van uw leeftijd die uh, best wel flexibel zijn. Maar dat, dat ligt eraan hoe het... Uh... Ja, ik heb het niet meer kunnen doen. Nee. Nee, maar even nog over, over die sneeuw. U heeft dat dus meegemaakt, sneeuw tot uw middel... Ja, je zakte wel tot je middel erin uh, in de sneeuw, ja. En wat betekende dat dan voor de, de rest van de dag? Moest je dan gewoon thuis blijven? Kon je niet naar school, niet naar werk toe? Nee, ik hoefde niet naar school, ik had een baan. En uh, ook, uh, ja, toen eerder was, was je altijd zo: je zat met je jeugd. Of je was nog voor de twintig, en je zat met, uh, nou, per, nou, verschillende leden. Of, uh, ja, hoe moet ik het ook zeggen? Mensen, nou ja, maar net van, van je eigen leeftijd. Ja, ja. Eh? leeftijdsgenoten. Wat zegt u? Leeftijdsgenoten. Ja, en uh, dan ging je gewoon overal, uh, ja, dat, dat vond je mooi. En uh, maar je moest ook op de sneeuw vegen. En dan wordt dat nooit meer gedaan. Nee. nee. <laughs> wel naam. Nee, maar precies, maar u, zei, u werkte toen. Wat voor werk deed u in die tijd? Wat zegt u? Wat voor werk deed u in die tijd? En misschien, ik het ziekenhuis. Aha. Ja. En, en kon u toen naar het ziekenhuis toe? Kon u naar uw werk toe? Ja, dan moest ik dan naartoe. Ja, en dat ging ook gewoon. Er, er was wel... Ja, de, de, je moest wel door de snel heen. Ja. En als ik dan goed begrijp, dan moest iedereen uh, zijn eigen straatje een beetje schoonvegen. Dat... Ja, ja, ja. Er was geen centrale veegdienst. Ja, maar dat wordt nou nooit meer gedaan. Ja. ja. Maar dat was mooi. Ik vind het zo jammer dat zoveel jaren er tussendoor zijn gegaan. Hè? Ja, u bedoelt dat er zoveel jaren tussendoor zijn gegaan. dat, dat er niet zoveel sneeuw is gevallen? Ja, of? en ijs en alles en zo, ja. ja. ja. En op dit moment dan is, is dit een beetje genieten. nu de winter van 2012. Voor we zover we dat zo kunnen Ik vind kunnen... het mooi. Ja? Ik vind het heel mooi, ja. Want trekt, ja. U, trekt u er ook op uit? Nou ja, nee, dat kan ik niet doen. Dat kan ik niet doen. <laughs> Maar een, een aanblik naar buiten toe is voor u genoeg? Dat u ziet van, ah, oh, het is nou mooi het is goed buiten. Ja, nou ja, dat, dat vind ik nou wel wat moeilijk, omdat ik slechtziende blind ben. Ja. En dan is het nog veel moeilijker, omdat het pad ook veel anders is, hè? Ja, ja. Maar dan je het altijd tekens, mm -hmm. en dan heb je het tekens kwijt. Mm -hmm. Grijpt u? En, en wat, wat zijn dan voor u nu dan de... de... Ja, zeg maar, aan, aan uw lichaam. Hoe voelt u dan nu van, oh, het is buiten echt koud. Er ligt ijs of sneeuw? Dit is feit. Wat zegt u? Hoe, hoe krijgt u nu dan mee op dit moment dat het, dat het buiten dat het mooi oh, dat kan zijn mooi. en dat het, dat het koud is en dat er sneeuw ligt? Hoe krijgt nee, u dat mee? dat is mooi. Zijn het, mooi. Al, zijn het al mensen die, te, die dat tegen u zeggen? Wat zegt u? Zijn het al mensen die dat tegen u zeggen? Van, het is sneeuw buiten, het is koud, er ligt ijs. Nee, dat nee, vind ik niet eerder hoor. Ik ben al door alles aan het vegen geweest. Maar, eh. Uh, nee. Ik vind het wel leuk. Ja. Nou, ja. Blijf, blijf, daar, blijf daarvan genieten. En ik, ja, ik, ik vind het heel mooi. Ik wil u En ik hoop dat het ook allemaal doorgaat. Alleen ze hebben we al gezegd van in het weekend van, dat het ook. De, hoe heet dat? Uh, de Noord. Uh, well, <laughs> uh, hoe heet het toch ook? Nou, weet u wel, van uh, Steenwijk en. Uh, ja, de dooi, bedoelt u, dat hij intreedt? Ja, ja, dat het niet kan dan. Mm -hmm. En ik vind het ook zo jammer van zo'n kind die ook in, in verdronken is of zo. Oh, dat vind ik zo jammer. Ja, de gevaren van het ijs die je laten zich ook ja. okay zien. Ja, ja en ja. mensen die in, erin verongelukken, ver ja. die dan wegglijden. Dat vind ik zo... Uh, nee, dat vind ik niet... Uh, nee. nee. Het heeft twee kanten natuurlijk, hè, de natuur. Het is ook genieten, maar het is ook uh, gevaarlijk, zeker in het begin. Ja, ja. het is heel verantwoordelijk. Ja. Ik wil u ja. bedanken voor het bellen, Janni. En uh, nou, als er de tocht er komt, dan uh, wilde ik, uh, wil ik u ja, zeggen: geniet er ook van. Ja, ja u ook. Op iedere manier, <laughs> ja. Ik weet niet of u ervan houdt, maar. Ik vind ik, ik, ik, door alles wat er over gezegd is en wat ik nu weer hoorde de laatste weken, krijg ik er ook gewoon onbewust zin in. Ja, ja. Terwijl ik eigenlijk niet echt een fanatiek schaatser ben. Dus, dus ja, ik, ik kijk er wel naar uit dat het weer een keer gaat gebeuren, ja. Ja. Maar uh, ja, ik, ik, ja, ik vind het mooi. Ik vind het zo mooi hè. Ja. ja. Bedankt voor het bellen en een goede nacht. Ja, bedankt. Ik ga naar Ria toe. Goede nacht. Goede nacht. Ja, ik wilde iets vertellen over uh, 1963. Tja, nou noem je er ook wel gelijk het jaar Ria. Ja, omdat mijn zoon gisteren vroeg van. Uh, Mam, heb jij die film gisteren gezien? Ik zeg, oh, hoor. ja, die was op de telefoon. Ja, de, de, de helft van 1963. Ja, ik zeg, nou ja, God, die hoef ik niet te zien, want ik weet wat er toen allemaal uh, was. Het was een enorme strenge winter. En ik weet ook dat het één keer gebeurd is: dat er een toer toch werd gehouden met auto's. En daar zat ik dus in. U heeft een toertocht gedaan met auto's? Ja. Wauw. En, en ja, waar, waar, waar, waar, waar gebeurde dat? Waar vond die, die toertocht plaats? Dat was van Noord-Holland naar uh, Friesland. Over het IJsselmeer heen. En uh, het was een jaar of 16. En ik ging met mijn vader en nog mijn broer en mijn zuster. achter in de auto over het ijs heen. We vonden het doodeng, maar het was helemaal niet eng... want het was net alsof je over de weg reed. Ja, en, en, en hoe, wist, hoe wist je nou Ria, dat dat ging gebeuren? Stond het in de krant of werd je dan opgebeld van... nou, het kan hoor vandaag, we gaan. Uh, we gaan. Nou, mijn vader wist dat natuurlijk, hè, want die was ook altijd een schaatser. Enorme schaatser zelfs. Je hebt ook allemaal uh, medailles en bekers en weet ik wat allemaal gehaald. Dat heb je echt in... Uh, West-Friesland, hè? Ja, ja. En uh, in 1963, uh, ja, de autotour toch. Dat, was, dat deden enorm veel mensen mee. En hoe moeten we dat dan voorzien? Gewoon uh, voor me zien. Een hele lange stoet auto's die ja, toch een beetje langzaam rijdend achter elkaar uh, de, de, een parcours volgen. Uh, gewoon over het IJsselmeer heen, met de auto. Een parcours afgelegd. Van uh, uh, Noord-Holland naar Friesland toe. En, en ik, eh, en eh, echt waar, het is nooit meer uit mijn geheugen geweest. Want als er strenge winters zijn, dan denk ik er nog altijd aan. Alleen je hoort er nooit wat over. Ja, ja. En, en wat, mijn, het is omdat mijn zoon gisteren vroeg van mama, heb jij die winter gezien of uh, die film gezien? Ik zeg ja, maar ik zeg, ik vind het zo vreemd dat er nooit iets gezegd is over die. die die we maakten met de auto over het IJsselmeer. Ja. Heen en terug. Ja. Dat was fantastisch. Dat was echt uniek. Maar u vond het wel eng. U zat achter in de auto, u moest mee. Ja, nou ja, eng. Uh, ik vertrouwde op mijn vader. En uh, die deed dat in zijn faukshol. Zo heette het toen nog, die auto. Ja, ja. Gingen we over het IJsselmeer uh, van... Uh, ja, Noord-Holland naar Friesland toe en weer terug... Maar ja, we hadden dat natuurlijk nog nooit meegemaakt. Je gaat er niet in de auto zitten en over het water. Nee, nee ja, ik, ik vind het ook echt heel fascinerend. Want ik ben zelf opgegroeid langs een rivier... en ik weet dus ook van verhalen en foto's... dat die rivier dus uh, in die winter van 1963 ook helemaal bevroren was. En dat ze daar ook met auto's op reden. Ja, ik heb er nog foto's van. Ja, ja. Heel mooi zelfs. Ja, heel leuk. Van die met die gekartelde randjes daarboven. Ja, ja. <laughs> Ja, echt heel leuk. Maar eh, ik vind het zo vreemd dat je daar nooit iets over hoort. Want ik woon daar in Flevoland waar het ontzettend streng vriest. En daar denk ik er wel eens aan hoor. Ik denk dat hadden we toen. Ik denk nou drie maanden lang. Ja. Vroeger in die strenge winters, ja. in 1963. Drie maanden lang, gewoon ontzettend koud, ja, veel sneeuw. Het waren echt strenge winters toen. Ja, en, en, en kreeg je bij die autotour toch ook nog een soort van bewijs dat je meegedaan hebt? Ja, het was net zoals met schaatsen, met toertochten. Je moest ook afstempelen. Ja. En was er dan ook een bepaalde plek waar je met de auto het ijs op kon? Want ik neem aan, dat zijn vaak hoge kanten, Dat kom je niet makkelijk op. Of was het gewoon een hup, bonk, en uh, je stond met de auto op het ijs? Nee, dat ging via medeblik. En dat is, uh, je had uh, Enkhuizen, een Medeblik, uh, allemaal dat, en daar ging het, het ijs op. Ja, ja. ja. Echt, uh, ja, het ijs meer op, hè? Want ja, God, het ijs meer. Uh, Als je bij ons van het dorp afging, dan moest je over de dijk heen, dat kon natuurlijk nee, niet. Nee, precies. Dus ja, er waren echt wel uh, punten uh, waarvan je met de auto op kon. Ja. Wat geweldig dat u dat toch meegemaakt heeft. Dat is toch een mooie herinnering uit de jeugd, lijkt me zo. Ja, eigenlijk wel. Want ik denk dat dat maar één keer is gebeurd. Ja, dat, dat denk ik ook. En, en, en u kunt wel zeggen dat u dat mee heeft gemaakt? Ja, ik zat achterin. Uh, ja, mooie foto's nog gemaakt in Friesland. Bergen ijs. Het leek wel... Uh, nou, echt hoor, als je die foto's ziet, we stonden rechtop... En aan het einde, op de achtergrond, was allemaal ijs. Ja, ja. Heeft u het er nog wel eens over met de, de broers en zussen die ook in de auto zaten? Nee, nooit. Eigenlijk mijn zoon die vroeg het gisteren toevallig. Over uh, het jaar 63. Ik zeg, nou weet je wat ik nou zo vreemd vind? En dan begin ik weer met hetzelfde verhaal. Ja, dat, die autotoer toch? Dat het nooit. Ja, in, dat het ja nooit, en ja. Dat, daar hoor je nooit wat over. Nee. Nou, maar daar ben ik blij dat u wel en het heeft verteld. Want daardoor weet ik het ook nu. En veel, veel luisteraars met mij. Ja, maar het is wel zo. Ik denk wel dat uh, wat oudere mensen dat toch echt wel weten. Ja, ja. Maar dank voor het uh, delen van dit, uh, dit mooie verhaal. De autotoer toch, die dus gereden is in het jaar 63. En een goede nacht nog, Ria. Jij ook, hè? Dank u wel. Dag. Dag. U kunt meepraten over de winter van 2012. Is het voor u genieten of is het gruwelen? Belt u 0800-1121. Hoorde de en van Leo Seor hier in de nacht. En dit is de nacht, ik wilde zeggen de nacht op een... maar het is sinds vorige week veranderd naar de andere titel. Dit is de nacht, maar de inhoud van het programma is gewoon nog hetzelfde. Aan de telefoon heb ik Annie, nacht. Goedenacht. Oh, goedenacht. Je hebt de tocht van 1985 en 86 meegemaakt? Ja, ja zeker, Even van Bentham. Evert van Bentham. Wat herinner je je nog van, van, van die momenten? Nou, heel veel. Ik, uh, ik vond het een uh, vroeg goede race... En uh, ik wil alleen maar zeggen van, uh, uh, dat het uh, dat wel weer tijd wordt voor een, uh, voor een Elfstedentocht. Mijn moeder komt zelf uit Friesland. Mm -hmm. En uh, ik uh, vind wel weer tijd worden voor een Elfstedentocht. Ja, je hebt gewoon wel weer zin om gewoon lekker te kijken naar, naar ja. een lange dag ja. schaatsen op ja. televisie. zeker. Ja. Maar, maar dan... En ik heb. Uh, uh, ik kom zelf uit Amersfoort. Mm -hmm. Wij hebben hier altijd een. Uh, een uh, hoe noem je dat? Een schaatspodium staan zeg maar, op het plein. Ja, ja. En uh, ik heb uh, twee jaar geleden ook zelf weer geschaatsd. Ik ben ook wel een beetje op leeftijd, maar ik vind het altijd wel leuk. En waar heb je vroeger schaatsen geleerd? Gewoon in Friesland op een gewoon, van de, uh, de meren? Uh, gewoon op natuurreis. Okay. Ja, natuurreis, dat was in 19. Moet ik even heel goed nadenken, dat was in 1979, 1980. Ja, gewoon met de stoel en houtjes, uh, de houtjes eronder? Nee, gewoon meteen op uh, natuur schaatsen. Gewoon op de natuur schaatsen? kunst uh, kunstschaatsen. Kijk, kijk. Ja. En, en als jij nu alle berichten hebt gehoord, we hebben trouwens overigens nog één minuut, dat zeg ik er even bij. Uh, jij gelooft erin dat het toch doorgaat? Ja, ik geloof erin. Je hebt zoiets van. En ik een... mag het ook hopen dat het doorgaat. Als het zo doorgaat met het friese, dan uh, komt er wel een EU-Elfstedentocht dit jaar. Nou, laten we het hopen. In ieder geval, als het doorgaat, dan wil ik je ook vast een mooie tocht wensen. En veel plezier met het uh, kijken erna en het genieten. Ja, dank je wel. En dank voor het bellen Annie. een goede nacht nog. Ja, is goed. Doei doei. U praten we verder over de winter van 2012. Is het voor u genieten of is het gruwelen? Belt u 0800 1121. Dat is 0800 1121. Zometeen het laatste nieuws.